Voeg u bij ons! We hebben tot morgen de tijd om dat wild te vangen. Tsa! We zullen hun de oren wassen! <lacht> Blaas op de jachthoorn, fiete! roept de mannen terug. We gaan een betere jacht voorbereiden. <lacht> Het gildefeest duurt de hele dag door. En nog een stuk van de avond. Daarom blijven de brave poorters die nacht maar op de hof De volgende morgen spannen ze een paard voor een wagen, leggen daar de lege vaten en de overgebleven eetwaren in en maken zich gereed om te vertrekken. Het is eindelijk eens mooi zonnig weer. Waarheen gaat de reis hier aanvoeren? Terug naar Alkmaar, wil je mee? Is er dan markt? Nee nee, dat is pas met drie koningen.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 Als ik die dijken bij monniken bezie... die door monniken aangelegd zijn... nou, dan lijkt dat plan me helemaal niet gek. Meester Doede, ik zou wel hier ook maar willen blijven. Maar eh, zou dat kunnen? In Haarlem is een van ons achtergebleven... en heeft schutsen tegen de heer van Randzaten gevraagd. Wat die van Haarlem kunnen, kunnen wij ook. Bij welk geld wou je leerjongen worden? Want dat zul je dan moeten, hè? Hou je.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 Jan! Jan! Ja? Is uh, Iselda weer ziek? Uh, dat ook. Meester meeste en staan staat bij de wagen. Maar uh, dat met die bogen, uh, ik vertrouw het niet. Nee, nee, ik, ik ook niet.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 Schat uit, durf je wel tegen ongewapende. Mannen, grijp je bogen! Ik zal jou laten grijpen. Uriel voor iets schoten. Grijp die poort handen. een beetje maar niet. En jullie? Hop, wat sta hier? Zo, mooi. Een handjes zitten op zijn rug. En een pin heeft de wagen. Roeders, roep de gelden op!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 Maar dit heerschap gaat naar de heer van Heemskerk. Dit zouden jullie nooit lukken, ridder. We hebben jou alleen maar gepakt omdat je zulke slechte dingen... over onze brave heer Graaf hebt uitgeblagd. Ja. Wat let wel, wie iets ten nadelen van graaf Floris zegt... krijgt met mij te doen. Heer, heer, heer, we, we hebben de wagen en de speellui. Vooruit op. Loop op, jullie poorters. Mijn mannen blijven achter jullie. Daar gaan ze, Jehan. We moeten hulp voor ze zoeken. waar? Alleen ook Alkmaar natuurlijk. Maar ze eh, zullen ze ons binnen laten. Nou, dat, dat zullen we wel zien. Kijk, daar ginst die torens. Dat moet Alkmaar zijn. Kom mee en hardlopen.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 In de buurt van Heemskerk. zou bijna denken dat je het nog meent, ook. Oh, uh, uh, spreek de waarheid, wachter. Loop wat je kunt naar de Lange uh, En hey, dan? Dan vraag je naar het gildenhuis van de uh, Wevers. Vertel uh, daar je hele verhaal maar. Uh, goed, wachter. Hou je aan. Kom mee. Uh. Pas op het moment dat de wagen met gevangenen binnen de muren van het kasteel Heemskerk komt, ontdekt heer Koene dat Jan er niet in zit.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 Zijn er mensen tegen het voorstel van meester Dirk? Ja, huh? nee, Jij nee, zeker. Ja, ja, ja nee. zeker. Laat me eens door, mannen. Wij kuipers zijn er tegen. Oh, zeg dan maar wat je op je hart dan hebt. Dan dan. Met alle eer voor jouw verstand, meester Arendt. Er zijn een paar dingen die we toch moeten weten. voor we als dolle honden de poort uitrennen, hè? Om te beginnen, wie zijn die jongens?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 Jana Pong en Dries Krijn als Meester Arend en Meester Dirk, Tony Foletta als Meester Doede, Van Heskes, Dick van het Zand en Irene Poorter als Meester Virtolo, Jehan en Lizelda en Dogi Rugani als de vrouw die het verhaal vertelt. De regie had Jan C. Hubert.